Meent wat verzacht te zingen van Psalm 84, en daarvan het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouwt toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij mee meer dan duizend waar ik u ontbeer. Qua liever in mijn bonds Gods woning, een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugd in's boze tent. Psalm 84, het vijfde vers. Zal worden gelezen uit Gods Woord, uit 2 Samuel 2, tweede boek van Samuel, tweede hoofdstuk vanaf het tweede vers tot vers 11. Al zo toog David derwaarts op, als ook zijn twee vrouwen, Ain Noam, de Jesuïlitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabel, de Karmeliet. Ook deed David zijn mannen optrekken, die bij hem waren, en niet gelijk met zijn huisgezin. En ze woonden in de steden van Hebron. Daarna kwamen de mannen van Juda en zalden aldaar David tot koning over het huis van Juda. Toen boodschapte zij David zeggende, het zijn de mannen van Jabes en Gilead die Saul begraven hebben. Toen zal David bodem tot de mannen van Jabes en Gilead en hij zeide tot hen... Gezegend zijt gij de Heere, dat gij deze weldadigheid gedaan hebt aan uw Heer, aan Saul, en hebt hem begraven. Zo doen u de Heere aan uw weldadigheid en trouw, en ik ook, ik zal aan u dit goede doen, terwijl gij deze zaak gedaan hebt, en laat uw handen sterk zijn en dapper, terwijl uw Heer Saul gestorven is. En ook hebben mij die van het huis van Juda tot koning over zich gezelfd. Adne nu de zoon van Ned, de kruisoverste, die Saul gehad had, nam Isboset Saul's zoon en voerde hem over Ma -na, naar Mana naim En maakte hem tot koning over Gilead en over de Asherieten en over Jezeel en over Ephraim en over Benjamin en over gans Israël. Veertig jaren was Isboseth Sauls zoon oud, als hij koning werd over Israël en hij regeerde het tweede jaar. Alleen die van het huis van Juda volgde David na. Het getal nu der dagen die David koning geweest is de Hebron over het huis van Juda is zeven jaren en zes maanden.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 Gezijt gisteren, heden, dezelfde tot in eeuwigheid toe. Hoe veranderlijk het leven ook zijn kan, en welke gebeurtenissen er ook plaatsvinden. Ja, langs welke wegen ge ook uw kinderen komt te leiden, in hoogten en in diepte, in licht in een duisternis, zo genoten, zo toegesloten, s'avonds geween, s'morgens gejuich. Maar gij, die de eeuwen acht als uren, zult geen verandering verduren. Dat is de troost, Heer, in het leven van de uwen, in het leven ook van uw kerk op aarde. Want u hebt beloofd dat de aarde vol zal worden van de kennis des Heren. Uw woord loopt zeer snel. Het zal doen hetgeen dat u behaagt. De wateren vloeiend vanuit de dorpel van het huis des Heren. Ze zullen komen tot in de dode zee toe. Het zullen zwemmingen worden naar het woord uw beloften, want uw huis moet vol worden. En daar heeft nu die vijandbogen en schild en vurige pijlen of verspilt, Want u bent de God die doorgaat om uw eigen koninkrijk te bouwen door het rumoer van de volken en de strijd van de mens en ook de weerstand in het leven van mensen kinderig, U zult in uw overwinnend en overmogend vermogen zult u waarmaken, gij hebt mij overmocht gezeit met de sterk geworden en ik ben overmocht geworden. De prijs die uw gezegend lam gods wilde opbrengen in de gehoorzaamheid aan de eis van uw vader. Ze was volkomen. Daar mocht geen penning bij. Er kon geen penning af. U hebt uw gemeente verkregen door uw bloed. Ze zijn de uw krachten. De gave van uw vader. Waarvan u zelf getuigenis gaf. Ze waren uw. Geheb ze mij gegeven. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis. Heer, eenmaal hebt u uitgesproken, het is volbracht. Dat is doorgedrongen tot in het binnenste heiligdom. Daar is de eeuwige bevrediging verleend. Maar het is ook doorgedrongen in de harten van uw keurlingen op aarde. Om dat te mogen beluisteren. ...dat het volbracht is. Heer, en ook hierin moet uw kerk leren leven... ...uit de bron van die genade... ...en hoe dichter bij die bron... ...hoe rijker ook de openbaring zijn zou. Wanneer we vanavond hier zijn... ...is dat naar uw lieve raad, u gaat door... ...om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken om uw kinderen te voeden uit uw getuigenis... te leiden door uw woord... de vertroosten door uw geest... heen te wijzen naar hem die blank en rood is... en de banier draag boven tienduizend... die uw gemeente ook gegeven is tot volkomen zaligheid. Uw huis zal vol worden. Maar heren, we zijn vanavond ook hier... in de bediening van de heilige doop, ook nu... Geef u nog de tekenen van dat wonderlijke besprengen... van het water dat wijst naar het bloed van het lam... dat de zonde der wereld wegdraagt. Heer, u hebt als de God van de eet en de God van het verbond... uw heerlijke naam willen uitbreiden ook over het zaad van de gemeente... Want u zou zelfs uw sterkte grond vesten uit de mond der kinderen. En daar zou in de eeuwigheid geen zuigeling meer zijn van weinige dagen. Maar u mocht ook deze kinderen aan de ouders toe betrouwd doen opwassen. In uw bewarende trouw en bewarende goedheid dat levende leden van uw gemeente. Als toonbeelden van de vrijmacht van uw genade. Als tekenen van de onveranderlijkheid van uw goddelijk zijn. Want uw naam zal worden gepland van kind tot kind. Betoont dat, Heren, ook in de vrucht naar buiten tot blijdschap van de ouders. En bedeelt ze samen met die wijsheid om die kinderen op te voeden in het licht van de grote toekomst. Heren, er staat in de zotreffende formulier, op ze straks voor u aangezicht, zonder verschrikking zouden mogen verschijnen. En dat het nodig is en in het rijk gods niet anders kunnen komen, tenzij dat ze van nieuws geboren worden. Wel werkt dat in, wonen, in de gezinnen, laat er ook kracht van uitgaan in het midden van de gemeente... En laat het teken van het sacrament ons heen wijzen naar de onveranderlijkheid van uw eeuwig verbond. God van de eet, ontfermt u over de gemeente jong en oud, over alle noden, zorgen van hen die in ziekenhuizen zijn, die worden verpleegd, die worden verzorgd. Neemt het alles voor uw rekening en laat uw goddelijk opzicht en dan ook openbaar worden naar het woord uw toezegging, dat over wat heerlijk is een goddelijke beschutting zijn zal. Bouwt uw kerk hier in de dagen van donkerheid ook aan de einde aarde, Volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Die in de schaduwen van de dood verkeren zou het licht opgaan. Zo mogen u ook te midden van alle donkerheid het licht doen zien. Heer, opdat onze ogen maar naar boven zouden zijn. Bij u zijn de uitkomsten, zelfs tegen de dood. Geef harten die opmerken, ogen die zien, oren die horen. Een hart dat u begeert. Kom dan springend op bergen, huppelend op de heuvelen. Opdat u tot uw hof kwamen, aten van uw edele vruchten. Denk aan uw knechten, aan alle die u nog hebt en uw kerk dienen mogen. Ontfermt u ook over de vakante gemeenten, over het gruis van uw zo hopeloos verdeelde kerk. En breng samen wat samen hoort. En geef uw knechten eenvoudigheid in de bediening van woorden en sacrament, niet kan worden gemist om Jezus wil. Amen. Ik lees u nu voor het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdzaam van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen.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 en ons tot lidmaten van Christus' heilige wil... ons toe-eigenen en we in Christus hebben... namelijk de afwassing onze zonden... en de dagelijkse vernieuwing ons levens... zodat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren... En in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten daardoor vermits in alle verbonden in twee delen begrepen zijn... zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand... en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid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 En door uw heilige geest, uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, op hetzelfde dat zij hun kruis hem dagelijks nauwvolgend vrolijk dragen mogen, en aanhangend met wachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het wel het toch niet anders is dan een gestadige dood, om uw getroost, verlaten...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 Geliefden in de Heere Christus. Ik heb gehoord dat de doop een ordening van God is. Om ons en ons zaad te te verzegelen. Daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of ook uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het openbaar wordt dat ge al zo gezind zet zult gij van uw twee hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan alle hangde ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of geniet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als leedmaten zijn de gemeente behoren te wezen, Ten andere, of de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in het artikel in dat christelijke geloof begrepen is... ...en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, de waarachtige en de voorkomende leer... dat zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft, en voor u neemt deze kinderen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 Geliefde ouders, wat kunnen bepaalde gebeurtenissen in de mensenleven toch van grote betekenis en van invloed zijn? Zo was dat ook zeker in de tijd die achter u was en op het moment dat in uw gezin het nieuwe leven. ...zich aandiende... ...bij sommigen... ...voor het eerste maal... ...en bij anderen... ...waren naar geboortes... ...vooraf gegaan, maar... ...wat er gebeurtenis is... ...is dat in een mensenleven... ...in ene keer staat dat leven... ...in ene keer anders getekend... ...de aandacht... ...gaat er immers uit... ...naar dat nieuwe leven... ...en het hele gezin... ...moet zich daar dan ook aan aanpassen. Alles richt zich immers op dat nieuwe leven... ...dat u betrouwd is. Het heeft je voorkomen aandacht... ...en als het goed is... ...ook weer een aparte zorg. En als het nog beter is... ...een apart gebedsleven. Want immers... ...daar ligt nieuw leven... En als u meegeluisterd hebt naar het toch zo treffende doopformulier, dan hebben ze dat geschreven in het licht van de eeuwigheid. Want u, wij, onze kinderen, wij staan straks voor de rechterstoel van Christus. Er staat iets opmerkelijks bij. Daar zal dan een deel zijn dat daar zonder verschrikking staan zal en dat die verschrikking er niet meer is is deze omdat de Heer ze heeft delen in de rijke betekenis van dat waar u vanavond hier voor samen bent namelijk de prediking van het sacrament de prediking van de verzoening de prediking van de prijs die zoveel maakt en zoveel volkomen is opgebracht. Dat er van zijn mensen zeiden, niets meer bij kan, maar ook niet meer bij hoe. Nou, al die gebeurtenissen, die hebben de laatste weken in uw jong gezin aandacht gehad. Zeker, maar dat kan ik eigenlijk in elke doobediening wel doen. Bepaalde situaties ophalen. ...gebeurtenissen om en bij de geboorte na de geboorte... ...en breidt u dat maar uit. Maar in één ding is het gelijk. Een nieuw leven is een wonder. Ik zei u dat een bepaalde gebeurtenis in een mensenleven... ...een heel leven kan veranderen... ...een andere koers doen uitgaan. Dacht u, als er nu zoveel aandacht gaat... Naar dat nieuwe leven dat u ontving. Wat moet het dan wel zijn, Alros? Al dat genadeleven. Dat nieuwe leven uit God. In ons leven openbaar wordt. Leven kan toch niet verborgen blijven. Leven dat komt openbaar. Ik sprak dat het aandacht heeft. Het leven dat u ontving. En ik dacht aan dat aandacht van de hemel, van dat wonder waar de kerk van zinkt, van denk aan dat vaderlijke medogen. Hoor je, nooit eerder dan als je het leven bezit, kan uw gedachte zijn naar hetgeen dat u ziet. Wel dat geloof ik, als God het genadeleven verheerlijkt, dat er een toezicht van de hemel is weet u, daar staat dat hij spelend was in de wereldse zaadrijks en zijn vermaking was met mensenkinderen. U mag met de toebetrouwde zaad u vermaken in natuur en in genade. Maar hoe sterk dat ook zijn zal en hoe gedreven door de liefde, er zal nooit meer vermaking kunnen zijn dan hem. Die vermaak had met mensenkinderen. Toen hij spelende was in de schoot van zijn vader. En dan hoop ik dat je dat mag zien in het opvassen van uw kinderen. Het heilig vermaak Gods. In het leven van het pandje dat God u geschonken heeft. Gebeurtenissen kunnen heel veel veranderen in een mensenleven. Vraag maar. Waar God zijn genade verheerlijkte. Of er dan niets gebeurde. Ik hoop dat dat ander vermaak, waarvan sprake rijk in de gemeente openbaar mag worden. Ten opzichte van de tijd. Och, daar kan je veel van zeggen. Over donkerheid. Maar daar ligt ook een toezegging. Van een volk dat in de duisternis wandelt. Dat zal toch een groot leg zien. De duisternis heeft het nog nooit van het licht gewonnen. We gaan de ouders en hun zaad na de bediening van de doop toezingen. De zegebeden uit 134, dat is Heer de Zegen op Daal. En dat doen we dan na de bediening van de doop.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 Ik doop u in de naam des vaders en des zooms en des heilige geestes. Cornelis Evert, ik doop u in de naam des vaders en des Zoons. ...en des heilige geestes. Cornelius ik doop u... ...in de naam des vaders... ...en des zoons... ...en des heilige geestes. Gerrit... Ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Kom deze kant, Kom deze kant bij jou. Dirk, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes u deze kant Jan ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige Geestes. Johanna Dirkje ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Amen.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 de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen tot voortzetting van ons samen zijn uit psalm 140. We zingen ervan de versen 1, 4, 7 en 13. Ik noem u 140. 1, 4, 7 en 13. O Here, verlos mij uit de banden. Bescherm mij voor de goddelozen, o Heer, mijn rotstenen, mijn sterkte, en de vromen zullen u verhogen. Terwijl we zingen, wordt er collecte, en dan kunt u de kinderen de kerk uitdragen. We zingen 140, 1, 4, 7 en 13. De schrift voor vanavond de vervolg van onze bijbellezing in het tweede boek van Samuel. Het tweede hoofdstuk. Ik lees u daarvan de eerste vier versen 2 Samuel 2, en het geschieden daarna dat David de Heere vraagde. Zeggende zal ik optrekken in een der steden van Juda. En de heren zeide tot hem, trek op. En David zeide, waarheen zal ik optrekken? En hij zeide, naar Hebron. Alzo toog David derwaarts op, als ook zijn twee vrouwen, Ahi, Noam, die israelitische en Abigail, de huisvrouw van Abel de Karmeliet, ook deed David zijn mannen optrekken die bij hem waren en niet geluk met zijn huisgezin. En ze woonden in de steden van Hebron. Daarna kwamen de mannen van Juda en zalfden al daar David tot een koning over het huis van Juda. Tot zover de schrift. Ze spreekt ons over David tot koning gezalfd te Hebron. David tot koning gezalfd te Hebron, de weg tot de zalving en het wonder van de zalving. David tot koning gezalfd te Hebron was een weg die tot die zalving leidde. En het is ook een wonder. Toen de zalving gebeurde. Gaan we proberen te overdenken. En Gods geest geven daartoe. Het getuigenis. Geliefden. Wat ons in de eerste plaats. In deze geschiedenis moet bezighouden. Is. Dat de Heer voor zijn eigen werk instaat. Dat op. ...tot u doordringen. Wij kunnen voor God niet instaan. Wij kunnen voor Gods werk niet instaan. Wij kunnen voor onszelf niet instaan. Maar God staat in voor zijn eigen werk. Dat is duidelijk. Dan komt in deze geschiedenis dan ook wonderlijk openbaar. Er is nog een zaak die vanavond onze aandacht moet hebben, namelijk, de Heere kroont ook zijn eigen werk. Mensen kunnen elkaar willen kronen. Niet hem meedoen hoor, niet hem meedoen. Mensen kunnen je ook willen kronen. Ook dat lukt niet. God kroont altijd zijn eigen werk. Ze zal uiteindelijk eindigen in de beleidenis van de kerk van eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. De wegen die de Heer daartoe houdt, ze zijn vaak onbevattelijk. Ze zijn er soms te strijden met de reden. Ze voeren Gods gemeente in hoogten en ze leiden naar diepten. Ze gaan door de duisternis en ze voeren tot het licht. Ze leiden tot vastgelopen wegen om te leren dat God ze als een wonder weer ontsluit. Zo komen we tot die rijke beleidenis dat het God is die in ons werkt. Beide het willen en het werken na zijn walbehagen. De zaken van Gods gemeente liggen in goede handen. Het is naar het woord van Jezus. Niemand ruk ze uit de hand van mijn vader. En niemand ruk ze ook uit mijn hand. Maar we moeten naar de tekst. Een wonderlijke periode gaat aanbreken in het leven van de man naar Gods hart. Misschien. Heeft het u verbaasd wanneer we de vorige maal met u stilstonden bij Siklag en wat er in Siklag allemaal gebeurd is, en dat, dat David uiteindelijk weer in Siklag terugkomt en daarvan de grote buit die hij had heeft uitgedeeld, ja, tot Juda en Hebron toestaat er eigenlijk. En dan... komt het 31ste hoofdstuk... het slothoofdstuk... van 1 Samuel. En dan komt het eerste hoofdstuk... uit het boek van Samuel. En u denkt bij uzelf... dat wordt dan zeker... niet waardig geacht... of van geen betekenis geacht. Want de bijbelezing... van vanavond... die begint nu dan toch maar... een ene maal bij... bij dat tweede hoofdstuk. Nou... Dat vraagt even verduidelijking. Nee, juist de tekstwoorden die binden ons om de hoofdstukken die aan dit voorbij gingen duidelijk te maken. En hoe dan wel? Wel, omdat dit tweede hoofdstuk inleidt met deze woorden en het geschieden daarna. Dus onlosmakelijk roept de tekst op. Om wat ging er dan wel vooraf? Eer dat hier dit besluit in het tweede hoofdstuk onze aandacht vraagt, namelijk het geschieden daarna. En nog te meer, omdat we met u immers het thema zouden overdenken: David tot koning gezalfd en misschien denkt u bij uzelf u bent veertien jaar te laat want hij is de gezalfde hij is het toch hij die door de bijzondere onderwijzing des heren aan Samuel werd aangewezen daar in Bethlehem in het huis van Izei. Toen al degenen die Izii volwaardig vond, bij God de maat niet haalden. Wat uitdrukkingen eigenlijk, hè? Die bij God de maat niet haalden. En uiteindelijk, jong en oud, zal het daar in u en mijn leven een keertje over moeten gaan. Niet waar? Halen we de maat. Bij God? En dat is in de vraag die nu ook vanavond weer tot ons kwam. Want toen <totstuk> die maatlat van Isië niet geldend was. Voerde de Heer de maatlat van zijn verkiezend welbehagen in. Door de ziener te zeggen, deze is het. Zalf hem tot een koning over Israël. En dan toch vanavond over de zalving van David te Hebron. Hij is toch de gezalfde. Daar lag toch een goddelijke belofte in verklaard. En heeft in verwondering de dichter eeuwen later dat niet nagezongen. Zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging. Blijf vast en onverbroken. Ik heb een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem heb ik uitverkoren. Ik heb David mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. En dan toch de zalving van David de Hebron. En en boven dit alles, is deze zalving niet bekendgemaakt? Was het niet duidelijk voor Isaïe? En hebben de broeders van David het niet gezien? Dat de olie uit de horen gedropen heeft op het hoofd van de Benjamin? Al hebben ze daar wel heel veel moeite mee gehad... ...om dat goddelijke wonder van verkiezend welbehagen te aanvaarden... ...want dat is een wonder. En was het niet duidelijk geworden... ...ook naar buiten... ...had Jonathan de zalving niet overgenomen... ...toen ze samen dat verbond hadden gesloten daar in de stilte in de buurt van Gibea en hadden ze de kleding niet gewisseld en had hij zijn zwaard niet gegeven aan de man naar Gods hart tot een bewijs dat hij de zalving, de goddelijke verkiezing overnam en nu de zalving, de Hebron was het niet bekend bij Achimelech? was het niet bekend bij de priesters en bij de honderden die hem volden, en had zelfs die huisvrouw van Nabal dat niet gezegd. God heeft je gesteld tot een overste over Israël. En zelfs de vijanden, de vijanden van zijn ziel, ze wisten het. Saul heeft gezegd tegen zijn zoon, weet je dan niet, weet je dat niet, dat die zoon van Isaïe, en door de Edomiet, die wist het ook. Zelfs de vijanden hebben moeten zien het wonder van goddelijke genade en goddelijke vrijmacht. Wat ik u zeggen wil, genade kan toch niet verborgen blijven. En wat God doet, gebeurt toch niet in een hoek. Dat geeft toch zijn vruchten naar buiten, niet waar? En nu staat deze man naar Gods hart. Die staat in Siklag. En nu wordt opnieuw de aandacht gevraagd voor een wonderlijke zaak. Namelijk zijn zalving. Ik lees het geschieden daarna. Dat betekent dus wat daarvoor is gebeurd. En bedoelt hij letterlijk. En dat leed ons het grondwoorden ook nog zo kort geleden gebeurd is. Daarom hebben de hoofdstukken hier vooraf zo nauw verband met de aanvang van dit tweede hoofdstuk. Nu geschiet is, maar er gebeurde heel wat vooraf. En dat we dat ook eens mochten onderzoeken voor eigen hart en leven. En dat we dan tegelijkertijd dat eens terug zouden brengen ...in het leven van hem die Davids zoon en Davids heren genaamd is... ...en welke wegen eindelijk geleid hebben... ...tot dat heilige wonder van eeuwig bloeit die gloriekroon... ...op het hoofd van Davids grote zoon. Wat is er dan nog meer gebeurd? Ja, dat weten we bij David. Nou, de Heer had het voor hem opgenomen... ...maar dat doet de Heer altijd voor zijn kinderen... Houd dat maar vast. Ons zwaar doet ons dat waren niet erven... en hij heeft geen sterkte aan de benen des mans. Echt niet, waar? Maar de Here die voeren zijn eeuwige raad uit. Ook dat gebeurde vlak hiervoor. De Here heeft immers de aanslagen... van de Amalekieten verhinderd... en de aanslagen... op Davids koningschap teniet gedaan. Juist dan wanneer de kroning van David er dichtstbij is, dan is de vijand op het boos. En toch, ook dat geschieden, maar er gebeurde nog veel meer, en daarom noemde ik die eerste gedachte ook de weg, die tot deze zalving heeft geleid. Eigenlijk moet je het zo zeggen, de weg naar de, aanvang van zijn koningschap had in diepste zin te maken met hetgeen wat Hosea in het hoofdstuk schrijft ik gaf een koning in mijn toren en mijn grimmigheid en mijn verbogenheid nam ik hem weg en wat dat dan heen wees wel wat hier is gebeurd de profeet, die wijst terug naar wat tientallen jaren daarvoor gebeurd was. Israël, die een koning beheerde, En dat was niet in strijd met de koningswet. Maar wel in strijd met de bedoeling van koningschap. Een koning als de volken van rondom. Daarom was Samuel in nood klaagt bij de Heere... Dan zegt de God Israël, ze hebben niet u verworpen, maar mij. Ik gaf ze een koning in mijn toren. O, oh, dat zou veel dingen kunnen oproepen. Wat kan een mens onder de toelating heel ver komen? In de zelfs? En wat een wonder. Wanneer de Heer dan een wegbaan tot de volmaaktheid van het koningschap naar zijn welbehagen. en mijn verbogenheid nam ik hem weg. En dit ligt ook eigenlijk verklaard. In de aanvang van dit tekst daarna. Want God heeft in verbogenheid zo weggenomen. Wat er al gebeurd is. Wat deze hoofdstukken vooraf aan ons bekend maakte. Wel... De uitvoering van Gods heilige raad. Dit is gebeurd dwars door het omhoogelijke van een mensenleven. En Emmerachis de koning van de Filistijnen heeft. Nadat hij David teruggezonden had. U kent de geschiedenis die hun verleden met u overdachte. Maar Achis is in dodelijke vijandschap doorgedrongen tot aan Israël toe. En daar in die gebergte van Geboa, daar ontmoeten die legers zich. En de Filistijnen hadden zich heel goed voorbereid. Een krijgsplan zag er nemen uit. De aanvallen in de eerste plaats op het koningszaad. En daarna de aanvallen op de koning zelf. Dat was het plan. Daarom schrijft het vorige hoofdstuk en daarvoor hoe dat die krijgstocht is geëindigd. Drie zonen. Van Saul zijn de eerste die sneuvelen. Ik hoef u dit gevecht niet voor te stellen. Met een klein beetje meedenken in de tijd van toen is het niet moeilijk. ...de Filistijnen met hun krijgswagens... ...en op de wagens de boogschutters. Die boogschutters op die wagens... ...die hebben het leger van Israël als het ware doortrokken. En uiteindelijk hebben ze gezien... ...daar strijdt het koninklijke zaad. De krijgswagens... Die hebben dat drietal met de weinige getrouwen die er waren afgezonderd, ook Jonathan. En de namen, u kunt ze lezen in de vorige hoofdstukken. En als ze die drie zonen van Saul en de getrouwen daarbij hebben ontsingeld, toen is er geen gevecht geweest van man tegen man, want ze kenden de helden Israels. David zou later zingen in zijn klaagzang. Hoe zijn die helden gevallen? Maar ze hebben ze vanaf de wagens vandaan met de boog doorschoten. En de liggende helden is rood. En even later zoeken die wagens met de paarden. zo en ze hebben hem ontdekt. En ook zij maken die omtrekkende beweging... En Saul hebben ze gevonden. En ook is er nu niemand die van die wagens afspringt. Die het zwaard rekt of de speer neemt. Om in het tweegevecht de koning Israëls te bestrijden. Ze kennen deze zoon. Die Zorikus. En als dan ook Saul ziet dat hij ontsingeld is. Dan kent u de geschiedenis. Dat is allemaal gebeurd. Voordat David naar Hebron gaat. U kent de geschiedenis. De helden vallen. De een binnen. Ja. Die naar kortstondig ongeneugd, Maar eindeloos verheugd. En de ander. En de ander. Zeg mensen. Als een mens onbekeerd sterven. Eindigt die dan. Als een mens in zijn vijandschap sterft, waar eindigt hij dan? Toch daar waar wening is. en knersing der tanden. Lever je wapens in, hoort u, lever ze in, hoor. En dat is dan toch maar gebeurd, ziet u. Daarna, want voorheen ging David niet. En dan is er nog iets ingrijpends gebeurd. Dat zou misschien ook de nadruk moeten krijgen. Maar dat zal in het vervolg ook onze aandacht krijgen. Als de mannen van Jabes, als David koning is, de aandacht krijgen over de wijze waar ze het onteren van het koningschap ongedaan hebben gemaakt. Laat dat maar liggen. Er is nog wat gebeurd. Daarna geschieden het. Wat is er dan gebeurd? Wel, het was nogal uit het gezichtsveld van David. Maar als je daar in Siklag enkele dagen verkeerd. Naar de strijd tegen de Amalekieten. Dan gebeurt er een wonderlijke zaak. Want er komt iemand de legertenten van David binnen. Ze hebben hem opgevangen in het kamp. Een man met gescheurde kleding. Een mensenkind. Met als op het hoofd. En Israël kent de geschiedenis. Dan moet het droevig zijn. Dan moet er rouw zijn. Dan moet er verdriet zijn. Uitwendig is het dus duidelijk te zien. Een man in nood en rouw en verdriet. En hij heeft gevraagd om David te spreken. En David bekomen van de strijd tegen de Amalekieten heeft deze jongens zijn tent binnengelaten. En hij vraagt aan hem, wie zijt ge? Ik ben een amalekiet, een amalekiet, een amalekiet. Daar heeft hij toch zojuist de strijd tegen gevoerd. Ja, maar ik kom vanuit het leger van Israël. Ik ben een ontkomene. Oh, heb jij gestreden in het leger van Israël? Dan moet je een besnedene zijn. Anders mocht je het leger Israël niet dienen en de koning zeker niet. Dan moest er dus in je leven een omkeer gebeurd zijn. Dan moest je de amelekieten losgelaten hebben. En betrouwen genomen onder de vleugelen van Israëls God. Bent u zo namelijk iets? En bovendien, bovendien heb ik een boodschap. Ik heb de strijd gezien. En David, kijk eens, ik heb wat bij me voor je. Wat dan? Ik heb de kroon van Saul. En ik heb de waardigheden van zo'n koningschap. Die heb ik. Daarna het. En hoe kom jij daar dan? Want we weten... dat Israël verslagen... en dat de andere dag... men het leger inging... en op die andere dag... Heeft men de dode lichamen van Saul en zijn drie zonen gevonden? En er staat dan toch maar duidelijk in het vorige hoofdstuk. Dat toen de wapendrager zag dat Saul gestorven was. Dat hij ook de dood begeerde. Hoe kom jij aan deze bezittingen? En dan gaat deze man een verhaal vertellen. Als een listige aanslag, als een laatste pijl vanuit de hel vandaan, hier de kroon van Saul, de koninklijke waardigheden van Saul. Maar David, die wordt niet gekroond met de kroon van een ander. En de waardigheden van Saul, ze zullen zijn koningschap niet bevestigen. Daarom ben ik begonnen om tegen u te zeggen dat God zijn eigen werk kroont. Wat zoekt deze Amalekiet? Wel, als we het alles goed nalezen, heeft hij van verre die strijd gezien. In diepste zin is hij slechts een verachtelijke lijkrover. Die zich verborg en zodra dat de strijd voorbij was en verplaatste... Het slagveld opkom en de buit probeerde te vinden in de gedode lichamen van de soldaten. En zo heeft deze Amarkiet Saul gevonden en hem beroofd. Eer de dag later de Filistijnen het lichaam van Saul en zijn zonen vonden. Zekerlijk als die Filistijnen het gevonden zouden hebben... Zouden ze een triumf meegenomen en neergelegd hebben voor hun god Dagon. Maar deze Filistijn. Die heeft een hele. Maar deze Amalekiet heeft een ander oogmerk. Binnendringen in het koninkrijk gods. Met leugen en bedrog. En met gestolen goederen. Tjonge. Daar zou je toch bang van worden. Als je dat eens tot jezelf door laat brengen. Dat het zo ver komen kan. Dat een mens met leugen en met bedrog. En met gestolen goederen. De koninkrijk dag binnen te komen. Daar zou je toch bang van worden. Maar één ding is niet onduidelijk. David kijkt er dwars door doorheen. En hij ziet deze rover. En hij ziet zijn doel. En hij grond wat hij voor heeft. En dan kent u de geschiedenis. Zulke zijn kinderen des doods. Ook dat is daarna dat onze aandacht vraagt. En dat David met deze Amalekiet en met het verlies van Saul niet blij is, blijkt wel. Want dan neemt hij de harp. En dan zingt David zijn bekende klaarsang. Begrijpt u nu de aanvang van deze tekstwoorden. Heer de jongens heen wijzen naar iets wat voerde tot de zolving. Een weg van strijd, een weg van onmogelijkheid. Een weg waarin God vol zijn eigen werk toch komt in te staan. Daarna. David's klaagzang. En hij zingt zijn klaaglied. En hij zingt het uit voor de ogen en de oren van de levende God. Hoor maar. O sieraad Israëls. Op uw hoogten is hij verslagen. Sieraad Israëls. Nee, dat bedoelt die zaal niet mee. En ook Jonathan niet. Daar bedoelt hij die God mee, die zijn kerk versiert met genade en weldadigheid. O God, u bent het sieraad van uw gemeente, maar nu is uw sieraad op aarde gevallen. En dan klaagt hij bijzonder zijn hart uit over Jonathan. Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd? Jonathan is verslagen. Ik ben benauwd om u en Mijn broeder Jonathan gewaart me liefelijk. Uw liefde was me wonderlijk. Dan de liefde de vrouw. Kijk, nu begrijpt u toch de aanvang van dit tweede hoofdstuk. Daarna geschieden het. Er is veel gebeurd. En als nu David hoort hoe God zijn zaken opgelost heeft. Zou kon verkomen. Maar niet verder dan God toeliet. Achis kon verkomen. Maar niet verder dan God toeliet. Amalek kon verkomen. Maar niet verder dan dat God toegelaten heeft. Tot een heilige les. In het leven van de strijdende kerk op aarde. Ziet uw gemeente. Dit kan ik in een enkele woord afronden. God gaat het winnen. En zijn kerk met hem. Onze oude beleidnis leert zijn en mijn vijanden. Die zal God er niet doen. Maar mij zingt die kerk en allen die hem lief hebben met een eeuwige kroon komen te kronen. Dat is de les die er een tot ons komt. God voert zijn raad uit. Om zijn kinderen te leiden tot de weg van de zaligheid. Langs de weg van bange worstelingen en onbegrijpelijke weer. Er lag er nog een les in. De les van Davids zoon en Davids heer. De weg van zijn zalving tot de zalving tot het eeuwige koningschap. Daar lag het exempel voor ons gezalfd bij de eeuwige geest zonder mate. Ik ben van eeuwigheid gezalfd van voor de oudheden der aarde aan eer de bergen geboren waren was ik. Hij is de gezalfde, met een geest zonder maten. Daar in de eeuwigheid lag de belofte van het eeuwige koningschap. En in de weg die voeren zou, naar zijn koningschap, was de weg van lijden, van strijd, van verguizing, van verwerping, maar toch eeuwig bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van de avedsgroep. En als dit nu de weg is van de, van de koning. Zou de weg van de kerk zo niet zijn? Als de weg van de koning ging door de onmogelijkheid. Ja met spot en hoon zijt gij dan een koning. Zou dan de weg van de kerk anders zijn? Ze komen uit de grote verdrukking. En hebben hun kleding gewassen in het bloed van het lam, Opdat u weet, kinderen gods. Dat de louterende wegen die God komt te houden. U alleen maar gelijkvormig maken. Aan hem waarom de apostel schrijft. Zullen we met hem lijden. We zullen ook met hem verheerlijk worden. We dragen de littekenen Christus. Ja, ja. David tot koning. En dan. De weg die tot die zalving leidt, De weg van de strijd. En toch. Een weg die eeuwig tot zijn kroning leiden zal. En wat er dan gebeurt. Als David dit alles verwerkt heeft. Zijn klaarlied uitgezongen heeft. Dan vind ik daar. Mag ik het zo uitdrukken. Niet de man die nu de vlag uit hangt. Nee no. En zegt, zie zo, nou kan ik vooruit. Maar weet je wat ik dan vind? Als bewijs van dit goddelijke wonder in zijn leven. Dan vind ik een man onder God. Heb je het nooit begrepen? Laat het anders tot een toetsteen in uw leven zijn. Als God wonderen doet in ons leven. Op welk terrein ook. Wanneer hij zijn weldadigheid en ons bewijst. Kom je altijd in stof terecht. Altijd in verwondering. Dat begrijp je nooit. Omgezien naar een dode hond. Als een vreemde. Dan komt de kerk in de ootmoed En in de vernedering. Ik ben niet waard dat je onder mijn dak inkomt. Dan kom je met stof voor de gerecht. En nu David en de siklag met al die grote wonderen die gebeurd zijn. Dan komt die man onder God terecht. Mocht ik het zo tegen u zeggen. Een van de genadebewijzen. Kan ze niet nadoen. Maar ze zijn er wel. Dat is dat plekje. Dat de Here naar zijn vrijmacht. Aan de zijne verleent. Ja. Weet je wat ze daar getuigen. De heren hebben jong van groots verricht. Ik heb je 140 laten zingen. Weet u waarom? Salom 140. Wel David heeft... In deze situatie, waar we nu zitten met de tekst, Psalm 140 gedicht. mijner sterkte, ge zijt me steeds tot heil verstrekt. En in de strijd waar het bemerkte, mijn hoofd had met een schil bedekt. Weet je waarom 140, hij zingt het daar. De vromen zullen u verhogen, gezegen door uw milde hand. De prachten zullen voor uw ogen steeds bloeien in de gewenste stand. Ja, daar zingt hij van de wegen gods. Daarom zong u 140. Ik zeg u van David in stof, luistert u maar. Ben je daar ook teruggekomen naar de geboorte van je kindje? Ja. Heb je toen ook stil naar God liggen geschreven, moedertjes? O, oh God, ben er weer door. Heb je toen ook verwonderd gezegd, Heer, Was het niet waard? En vaders, hij is ook bij kraambed van je vrouw gestaan. En bij het wonder van de geboorte. O, oh God, was het niet waard. En deze man gods dan. Luistert u maar. En... Uh, en het gesieden daarna dat David de heren vraagde, Ja, hoe dat gebeurd is. En vervolg, uh, daar ga ik even over denken met u. Maar we gaan eerst een versje zingen. Van de koning. 72, het eerste vers. Geef heren de koning uw rechten. En uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten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 het neergelegd... ...zijn klaaglied uitgezongen... ...en een opdracht gegeven. Dat staat in de tekst. Want ik lees immers... ...en hij vraagde de Heer. ...wat dat betekende wil... wel. hij heeft een boodschap gezonden naar Abjatar... ...de hoge priester. Abjatar, kom met de e met de urum en de tumum. Kom, ik heb raad van de hemel nodig. Maar David, de weg is toch vrij? Saul is dood. De weg is toch vrij? Je kan toch nu zelf de kroon op je hoofd zetten? Heer heeft al de woeste baren en brede stromen de weg gebaand. Wat sta je nog in de weg? Roept het uit, David is koning. Nee, nee, zo werkt God niet, en de genade ook niet. Kronen, dat is een zaak Gods. De zaken oplossen ook. ga gaat abjadar halen. De de urim en de tumim. En in mijn gedachten, ik zie die hoge priester komen met het hoge priesterlijk gewaad, zoals het naar de IJs Gods. In de wetgevingen Leviticus omschreven is, koning David. De vraag, ik wil raad hebben van de hemel, als een wonder. Dan weet je het zelf niet meer. En je wil het zelf niet meer weten. En je wilt het ook zelf niet invullen. Dan laat je God toch baas in je leven. Maar dat is een geheim. Wat wil je weten? Ik wil weten of ik naar mijn volk mag. Ja, ja. Voor Israël hulp beschoren. En uit het volk verhoogd. Juda gezeid het. U zullen nu broeders loven. Scepter zal van Juda niet wijken. Mag ik nu naar mijn volk? Gezalfd. Het volk waarover hij gezalfd was. Aangewezen. En nu de weg tot dat volk. Ook daarin wil hij afhankelijk zijn van de levende God. Wat een wonder mensen. Als de levende kerk geen stapje wil doen buiten de hemel om. En dat is het in wezen. Je zou toch kunnen zeggen die man heeft toch recht. Hij kan zich toch beroepen op hetgeen wat in het verleden gebeurd is. Maar dat doet hij niet. Hij wil het ...van de Heer weten. Wat voor is... ...een verborgenheid. Maar wat hij begeert... ...dat is niet onduidelijk. Hoor maar... ...zal ik optrekken... ...naar een van de steden van Juda... ...daar ligt zijn verbondenheid mee. Hij is niet naar Agis gegaan. Ho. Niet naar de vijanden van de kerk. Nee, nee... Hier wordt een klein beetje geoefend van, ik ben een vriend en ik ben een metgezel van alle die uw naam ontmoedig vrezen, mag ik naar Juda toe. Daar ligt zijn hart, hij heeft het lang moeten omberen. De gemeenschap met God, de gemeenschap met Gods kinderen is niet het feest van elke dag, vast niet. Maar het omberen heeft hem wel begeerlijk gemaakt. Apjatar. Raadpleeg de Urum en de Tumim. Mag ik naar Juda. En als je je knietjes buigt. Als je naar Gods huis komt. En als je zo nou vanavond begonnen bent. Dat je je baby aangekleed hebt. Toevaders. Wie van u heeft de knieën voor God genomen? Moedertjes. Wie van u heeft eer dat je de baby pakte naar de kerk gevraagd? Oh God, oh God, wat leven makkelijk, vind je niet? Wat leven toch ver van de waarheid? Of oh, misschien vergis ik me, dat zou een wonder zijn. Maar deze man die schreeuwt het uit. Je apje daar vraagt het. En dan krijgt hij nog antwoord van de eenmaal op. Dat is een dubbel wonder. Want de heer hoeft helemaal geen antwoord te geven. Dat is ook na zijn soevereiniteit. Hij zegt, trek op. Je mag gaan in mijn gunst. Onder mijn leiding. Hij zegt, wel dankjewel heer. Maar, maar waar moet ik nou naartoe? U zegt, trek op heer. Ik, ik mag weten dat de gang in uw gunst is. Maar dan weet ik nog niet waar ik naartoe moet. Mag ik? Nee, hij vraagt helemaal niet. En dan zegt de Heer: Ik zal je zeggen waar je naartoe moet. Je moet naar Hebron toe. Dat is ook een zaak van overdenking. Waarom stuurt de Heer hem nou niet naar Bethlehem? Daar komt hij toch vandaan? Dat is toch vaders huis? Zijn vader was toch ICI uit Bethlehem? Dat zou toch roem uitmaken? Bethlehem, de kleinste onder Juda. Om daar een grote residentie van te maken. Om daar een zegel van te maken van Davids koningschap. Nee, nee. Die profetie weet je wel hè. Die profetie van zijn zoon die in zijn lenden besloten ligt. Die moet altijd nog ingevuld worden. Bethlehem Ephrata zijt geklein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal me voorkomen, dan zal de koning, daar koningen geboren worden, in de stal, daarom Bethlehem niet. niets. Hebron wel, ja maar dat is historie, we kennen Hebron, Kiryat Arba, zo heette het vroeger. En daar kwam Abraham. die is een vreemdeling, in een vreemd land daar verkeerd heeft. Driewarfgolkszorg. Als Gods gemeente zo leven mag. Als een vreemdeling... in een vreemd land. En als je het niet wil zijn... dan zal God je het wel maken. Hoor je? En als je vreemdelingsleven moeilijk vindt... zal God je het wel leren. Maar je moet een vreemdeling in een vreemd land zijn. Het is niet zo best dat we ons zo thuis voelen op de wereld... En die we alleen in het leven op Christus zijn opende. zijn we toch de ongelukkigste van al het schepsel. Hebrom. ja, ja. Daar bij de eikenbossen van Mamre. Daar in die wonderlijke plaats bij Kiryat Daar was Abraham. En hij handelde met de zon het. het was het eerste stukje eigen land. Het eerste stukje eigen land van een vreemdeling. Wat? Zijn begraafplaats was. Nooit eens begrepen? Dat was zijn eigen stukje land. En daar in Kiriat Arba. In Hebron bij de eikenbossen van Mamre. Waar hij handelde met de zonen het. Heeft hij betaald van de goederen die hij van de hemel ontvangen had. Tot een erfbegrafenis Daar heb ik Sarah begraven. Abraham's graf kwam erbij. Isaac, Rebecca, Jacob. En ik hoor Jacob in zijn leven zeggen. En daar heb ik Lea begraven. Hebron, de erfbegrafenis van Gods kinderen. Wat zullen de hemelen daveren? Als David's zoon en David's heer. op de wolken des hemels zal verschijnen, mensen. En daarin dat Keria-Dabra Hebron, het graf, het stof van de vaderen openen zal. En daarbij Hebron de hemel zullen juichen en aan de rechterhand Gods geplaatst zullen worden. Eeuwig bloeit die gloriekroon. Ja, ja. Hebron. Later de priesterstad, de vrijstad, Hebron, een bijzondere plaats waar God de heerlijkheid van zijn koninkrijk wil gebouwen, als een residentie van zijn gezalfde. Ga naar Hebron. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan gaat hij, en weet je wat ik dan lees, moet u eens goed luisteren. Het wordt een zegentocht. Wat zeg toch? David, enkele dagen na die hopeloze, schijnbare hopeloze strijd tegen die Amalekieten, een hoopje frontsoldaten die om heen zijn. Gekneusd en beschadigd en gewond. Nou, is dat de intocht van de koning in Hebron? Nee, nee, luister, hè? dat wil ik je proberen duidelijk te maken. Een zegentocht ga bladeren in het boek van de Kronieken. Ik blader in het twaalfde hoofdstuk. En deze zijn het, die tot David kwamen te seklag. toen hij nog besloten was voor het aangezicht, ze waren onder de helden. En dan worden ze allemaal genoemd. Ze worden genoemd van Benjamin, zal als het nazaat van was eronder staat er? Ach, leest u dat? Maar wat mij het grootste verbaasde, toen ik dat nasnuffelde in de tekstverwijzingen, dat in het 22ste vers dit staat. Als David zich gaat opmaken onder de toelating en gunst des Heer, ga naar Hebron, dan staat er. En deze hielpen David mede. En ze waren kloke helden. En ze waren oversten in het heer. Want daar kwamen Tit-Tien-Dijden dag bij dag tot David. Om hem te helpen tot een groot leger. Als een leger Gods. Als David van siklag gaat. Dan is er een leger Gods bij. Velen hebben zich gevoegd bij hem. Ze zijn allemaal vanzelf gekomen. Hij heeft geen oproep gedaan. Nee. Ze zijn vanzelf gekomen. Gewillig gemaakt. Op de dag van zijn heerkracht. En ze hebben de Gods hart gevolgd naar Hebron. Was een kroon op hem wacht. Daar zou je lieve dingen van kunnen zeggen. Hè? Of niet? Van een volk die in de keus van het leven... ...gewillig gemaakt wordt op de dag van zijn eerkracht. En de Staten moet je niet die, die mensen zeggen... ...want daar geloven ze niks van. Het was de leger God, zegt hij. Ze waren allemaal van God beschikt en van God verkoren... ...om in de strijd met David op te trekken... ...als een leger God zijn. Zo komen ze daar Hebron binnen. En als ze Hebron binnengekomen zijn... Dan staat er en toe kwamen de mannen van Hebron. De hoofden van de stam van Juda. En de edelen des volks. Het is slechts kort. Wat de schrift daarvan mededeelt. En daarna kwamen ze. Als David getrokken is met zijn gezinnen en de mannen en de vrouwen. En ze hebben daar gewoond in de erfenis. En er kwamen mannen van Juda en zalfden al daar. David tot koning over het huis. Er staat niet hoe het gebeurd is. Er staat alleen maar dat het gebeurd is. En er staat ook bij wat de vrucht daarvan was. De kroning van David tot een bewijs dat God voor zijn eigen werk instaat. Daar ben ik mee begonnen. Een vraag. Veertien jaar voordat David Hebron binnenkwam. was zijn eerste gang. toen het leger van Saul bedreigd werd door Goliath. Daar begon de strijd. Vier jaar lang heeft hij met Sauls soldaten. in het leger Israël opgetrokken. Zijn duizenden, zijn tienduizenden verslagen. Tien jaar terug. Deed zouden aanslag. En werd zijn vrouw Michaël van hem ontroofd. En hij is als een veldhoen op de bergen voortgejaagd. Tien jaar gezworven. Tien jaar bestreden. Tien jaar veracht. Tien jaar door de schaduwen van de dood. Tien jaar langs een weg van onmogelijkheid. Tien jaar. Die houdt het vol mensen En toen kwamen de mannen en ze zalfden hem over het huis van Juda. Nee, niet over de Filistijnen. En niet over de Canaanieten, En niet over de Amalekieten. Hij is koning van Juda. Hoe je bij dat volk. Hoe je bij dat volk. Dat, dat in het volgen van diezelfde koning daar een beetje van begrijpt. Tien jaar... Langs de weg van de mogelijkheid. Tien jaar hebben we daar niet van gezongen uit 140. Als hij zijn slotlied zingt over dat goddelijke wonder daar bij Hebron. Ja, hoe ze hem hebben aangetast. Hoe ze hem hebben bestreden. Ja, o Heer, een mijn, mijn sterkte gezeit me steeds tot hel verstrekt. ...en in de strijd waar al ik het bemerk... ...mijn hoofd als met een schild bedekt. Ja, ja. Tien jaar, is hij is er doorgekomen. Zoals al Gods volk te doorkomt. Door de strijd. Door de weg van de onmogelijkheid. Hij heeft het volgehouden. In de kracht God staande gebleven. En bereid waar God hem toe had verordineerd... Nu ga ik eindigen. Dit is meer als tijd. Ja, toch een wonderlijke geschiedenis van de Je kan er wel wat van leren. He? Ik zie de stoet gaan naar Hebron. Ja. Ze hebben geloofd in zijn zalving. Zoals ze hem volgden tijdens de omwang op haar. Een erfdeel dat gelooft in het eeuwige koningschap. In de eeuwige kroning van Sion's koning. Ja, ruim. Ach, ruim. Dus naar de schrift. Kom aan, me donks. Doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin. Waar is uw weg heen? Bij de Filistijnen. Gereken bij de Amalekieten. Gereken bij. Driewerf gelukzalig, die tussen de wieg en het graf hem als koning heeft leren kennen. Ja. Geef, Heer, de koning uw rechten en uw gerechtigheid. En tenslotte bemoedigend. Laat het je leven zijn, ouders. Om die weg te gaan die God met de zijne gaat. En tenslotte, tien jaar. Dan lees ik in de openbaring van een verdrukking van tien dagen. Ik weet niet hoe je leeft... Maar het is voor de kerk aftellen. Eén dag om, twee dagen om, drie dagen om, vier dagen om, vier dagen om vijf dagen. Ja, hoor je ze zingen? Blij vooruit zich dan u streelt. Ik zal ontwaart uw lof vallen? Uw gerechtigheid aan het schouwen. met uw goddelijk beeld. Amen. Heren, we hebben een deeltje opnieuw uit het leven van David getracht weer te geven de man naar gods hart na tien jaar een dak boven zijn hoofd na tien jaar zwerven een thuis na tien jaar zwerven vragen opgelost na tien jaar verdrukking in de vrijheid u handelt wonderlijk omdat uw naam ook wonderlijk is dat het een toetssteen zei voor ons eigen leven en het volgen van hem die op zijn dij schreef koning der koningen en heren der heren laat het aanspreken om alles los te laten wat niet hoort tot het koningschap zoek eerst toch dat koninkrijk gods en zijn gerechtig en al die dingen zullen toegeworpen worden bewaarder is al denk bijzonder aan deze ouders met hun toebetrouwd ...zaad, achmaakse, gewillige volgelingen... ...nu het nog heden genaamd wordt, kiestheden... ...wie gedienen zult is de Heere, God dient je Heer... ...is het baal dient baal. Heren, uw volk zal van veel zaken spijt hebben... ...brouw hebben, wat van die wonderlijke keus... ...die u komt te werken in de dag van uw heerkracht. Dan zullen ze alleen maar van zeggen... ...heren, wat jammer dat het zo lang geduurd heeft... Bewaar deze gezinnen en hun kinderen? Waakt over de wegen die we gaan moeten? Reinig het tekort van ons werk. Om Jezus wil Amen. We zingen 132, het twaalfde vers. Wat vijand tegen hem zich kant? Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon het laatste van 132